Van de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn verschillende regerings- en ambassadegebouwen uit de steden Jalalabad en Gardes komen ook berichten van aanvallen. Volgens ooggetuigen is in Kabul het huis van een Britse diplomaat geraakt door een granaat en ook op het Afghaanse parlement en de Russische en Duitse ambassade zouden granaten zijn afgevuurd. De getroffen gebouwen liggen in de zwaarst beveiligde wijken van de stad. De aanvallen zijn opgeëist door de Taliban.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 De marathon van Rotterdam is gewonnen door Jemane Adhane, De Ethiopier finishte op de kolstingel in een tijd van 2 uur 4 minuten 48 seconden. Tweede werd zijn landgenoot Getu Feleke. Derde de Keniaanse favoriet Moses Mosop. Bij de vrouwen won de Ethiopische Tiki Gelana in een parcoursrecord. Koen Raimakers slaagde er in Rotterdam niet in zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Hij kwam 34 seconden tekort voor een startbewijs. Ook Miranda Boonstra wist zich niet te plaatsen voor Londen. Zij kwam 8 seconden tekort. Het weer vanmiddag is er in het zuiden en oosten kans op een enkel buitje. Het wordt ongeveer 10 graden, maar door de matige tot krachtige noordenwind voelt het een stuk kouder aan. Morgen is er meer ruimte voor de zon. Het noorden van het land houdt kans op een bui. Het wordt ongeveer 8 graden morgen. Dit... Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen knoppen Diemen en Muiden 3 kilometer. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor Afrit Bunsgrootte 3, voor Muiden slot 2... Op de A2 bij Utrecht richting Amsterdam tussen Nieuwegein en Maarsen 10 kilometer file bij elkaar. Dat komt door wegwerkzaamheden. Alleen de parallelbaan is open, de hoofdrijbaan is dit weekend dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 I'm Vast een klein beetje wennen hoor, maar even kalmen en we zijn er weer helemaal klaar voor. Even na twee uur een hele goede middag en welkom bij Zondag in Kermeland op CFM Zandvoort. We zijn er weer de komende drie uur lang met uiteraard heel veel lekkere muziek en informatie voor Zandvoort en de regio. Blijf blijft op de hoogte, Zondag in Kermeland. En we zijn er weer, dat betekent ook dat Albert-Jan er weer is. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Ja. Goedemiddag Rob goedemiddag luisteraars. Ja, van een beetje bewond gasthuisplein. Gaan wij weer drie uur live uh, Zandvoort in, in Kennermeland. Zandvoort in die... Ja, is ook goed hoor. Ik hou het erin. Nee, uh, zondag in Kennermeland uh, presenteren. En uh, we hebben natuurlijk uh, onze vaste onderwerpen. Zoals er zijn rond de klok van half vier de evenementenagenda. Om half drie het weerbericht. Om half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam jinte. We hebben het gedicht van de dag vandaag en het okay. gaat natuurlijk over onze mooie badplaats en onder het motto van Zandvoort aan de zee. Verder hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, uiteraard volgen wij voor u de overzicht van de eredivisie, zowel tussenstanden uh, als uitslagen en dergelijke. Dat gaan we voor u volgen. Er uh, dus wordt vandaag ook nog gefietst. De Amstel Gold Race, echt een wielerklassieker in het zuiden van het land. Ook dat gaan we voor u volgen. En natuurlijk veel muziek. Uiteraard. De en en in stereo hè? En in stereo in de eten. Ja, ja. Ja, 106.9 Ja, helemaal geweldig We gaan van links naar rechts en van rechts naar links <laughs> Je maakt het allemaal mee bij CFM En hier is Amy Winehouse In een single Back to Black Je blijft, Je blijft op de hoogte. The message is perfectly simple. De muziek uit de jaren 80 bij Sifemp Zandvoort. Zondag in Kennemerland bij het tot aan 5 uur vanmiddag. Joorde ABC en Be Near Me. Nou, gisteren zijn er in de eredivisie divisie al een aantal spannende wedstrijden geweest, Albert Jan. Nou en of, we gaan ze eens even doornemen, want PSV speelde gisteren tegen AZ. En in de 93ste minuut werd er gescoord door PSV, betekent eindstand 3 tegen 2. Ja, en PSV heeft Ajax door deze 3-2-zege tegen AZ gisteravond een goede dienst bewezen. De Eindhovenaren, Eindhovenaren hadden het erg moeilijk tegen de ploeg van Gert-Jan van Beek. Maar zoals je al zegt, invaller Timmer Tafs teken het diep in de blessure tijd voor de winnende treffer. En dan gaan we naar de NSC tegen SC Heerenveen. Eindstand daarvan 2 tegen 4. Dan ook een wedstrijd die er nog om doet, Feyenoord tegen Excelsior, 3 tegen 0. Ja, Feyenoord strijdt nog volop mee voor de tweede plek in de Eredivisie... die recht op het ticket voor de voorronders van de Champions League recht daarop geeft. De Rotterdammers waren gisteravond een maatje te groot voor het kleine broertje... en de nieuwe hekkensluiter in de Eredivisie, Excelsior, 3-0... Ja, in Twente was er ziek van, van de wedstrijd van uh, gisteren. FC Twente tegen NAC Breda, eindstand op het laatste moment 2 tegen 2. Ja, FC Twente leek in eigen huis lang af te stevenen op een zege tegen NAC Breda. Uitgerekend ex-Ajax-Siet, Nordin Bukhari scoorde ver in blessuretijd de gelijkmaker 2-2. En dan gaan we naar de wedstrijd die vandaag gespeeld is. De tussenstand van de wedstrijd die om half 1 gestart is. FC Groningen tegen Roda JC, daar 0 tegen 1. Zo dadelijk om half drie gaan er ook weer een aantal wedstrijden starten, albert jan Ja, klopt. Uh, uh, allereerst Ajax tegen de Graafschap. Nou, dat mag geen probleem zijn, denk ik. Dan hebben we nog Vitesse tegen ADO Den Haag. FC Utrecht tegen VMV Venlo. En om en, half vijf? Om half vijf Heracles Omelo tegen RKC Wouwwijk. We gaan uiteraard alle wedstrijden voor u in de gaten houden.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 de jaren 80 bij CFM, je hoorde Dashi Springfield en in private. Ik ben alvast een beetje aan het oefenen voor de tv, Albert-Jan. Ja? Zit mijn haar goed? Ja, haar zit goed. Ja, oké. Okay. Maar ik mag niet meer in mijn oor pulken, hoor ik net van uh, Daan. Dus oké, okay, ah. doe, doen we dat ook niet meer. Ja, maar dan weten de luisteraars niet waar we het over hebben. Dat is, luisteraars, het is zo dat we, we momenteel al twee webcams uh, in de studio geïnstalleerd. Maar die zijn nog niet operationeel. Dus uh, binnenkort, ze, als ze operationeel zijn, dat zullen we je natuurlijk laten uh, weten. Dan kunt u meekijken hoe radio gemaakt wordt. Op CFM TV, kanaal 40. Dus vandaar dat Rob zegt, van hoe zit mijn haar? Nou, nu, nu nog niet. <lacht> Welk haar zeg je dan? Ja. Goed. Okay. Uh, er wordt gesprongen naar een wereldrecord. Op donderdag 26 april om half 12 wordt een aanval gedaan op het huidige wereldrecord van 71.000 mensen die tegelijk touwtjes springen. Dat record is gerealiseerd in Californië in Amerika. In Nederland wordt geprobeerd om met minimaal 80.000 basisschoolkinderen tegelijk te springen. De recordpoging wordt georganiseerd in het kader van de Nationale Sportweek en de opbrengst gaat naar het Jeugdsportfonds. Alle kinderen, voornamelijk uit de provincie. Noord-Holland en Utrecht springen 10 minuten tegelijk om het record te verbreken. Ze doen dit allemaal op hun eigen schoolplein. Via de radio wordt er om exact half 12 uh, het startstort gegeven. In Zandvoort doet het Wim Gettenbach College mee. Inmiddels staat de teller op 25.000 springers. Maar dat is er natuurlijk niet genoeg. Scholen die zich nog willen aanmelden kunnen contact opnemen met de sportservice Noord-Holland. Via www.sportserviceheemstede-zandvoort.nl wwwsportserviceheemstede heemstede-zandvoort.nl Ik zou zeggen, scholen, meld u aan en dan gaat het wereldrecord er ook aan. Het gaat gebeuren op 26 april. 26 april, half 12, exact. Half 12, we gaan het in de gaten houden. Zandvoort doet in ieder geval lekker mee, albert Jan. Dat is goed. En dat is belangrijk en dat is goed voor Zandvoort. Het is even voor half drie, zo dadelijk om half drie het CFM weerbericht voor de komende dagen. Maar eerst nog even een lekkere plaat. Hoe kom je erbij? Goed hè, deze te draaien. Hier is Andrew Gold uit de jaren 70 in Never Let Her Slip Away. Never let us live on Ik heb mee zingen met de muziek van Andrew Gold's Joe The Never Let Her Slip Away. En het is half drie geworden. Tijd om te kijken naar het weerbericht voor de komende dagen. Albert John. Ja, we begonnen natuurlijk vanmorgen met wolkenvelden, maar gaandeweg de dag komt steeds vaker de zon tevoorschijn. Het blijft droog en er waait een stevige noordelijke wind. Over land waait het matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig windkracht 5 tot 6. De temperatuur stijgt naar maximaal 9 tot 10 graden, maar in combinatie met die stevige noordelijke wind voelt het veel kouder aan. Uh, maandag, van, uh, dus allereerst vanavond en de komende nacht is het helder En, en bij een, een tot matig afnemende noordelijke wind daalt de temperatuur naar waarde rond de 1 of 2 graden Met overal vorst aan de grond Morgen is het prachtig weer met veel, volop zonneschijn de noordwestelijke wind waait meest matig En de temperatuur stijgt naar maximaal 9 graden deze temperatuur is natuurlijk veel te laag voor de tijd van het jaar, want normaal is het een graad of 13, 14. Dan dinsdag 17 april. Maandagavond zijn er nog flinke opklaringen, maar in de nacht naar dinsdag neemt de bewolking toe. Het blijft toch droog en er waait tot matig en aan de zee tot krachtige toenemende zuidelijke wind. De temperatuur daalt aanvankelijk tot dichtbij het vriespunt, maar met het toenemen van de bewolking en de wind zal de temperatuur ook weer wat oplopen. Dinsdag is het bewolkt en in de ochtend valt er enige tijd regen. Dinsdagmiddag vallen er enkele buien, maar zijn er ook opklaringen. De stevige zuidelijke wind, windkracht 5 tot 7, draait naar zuidwest en neemt af naar matig tot een vrij krachtig windkracht 4 en 5. En de temperatuur blijft steken bij een graad of 9. Dan de rest van de week. Woensdag, donderdag en donderdag overheersend bewolking, maar het draait vooral om buien. De wind waait meest matig en de temperatuur stijgt naar een graad of 11. En vrijdag, ja daar is die weer, schijnt geregeld de zon afgewisseld door een enkele bui. Het wordt dan opnieuw een graad of 11. En wil je het weer blijven volgen, ga je gewoon naar in internet naar www.meteopagina.nl www.meteopagina.nl Of stem af op het digitale kanaal van CFM TV Kanaal 40. Dat was het weer. www.zfmzandvoort.nl If you're feeling lonely, maybe just sad. I don't give a damn baby just shake your up The rhythm is hot, moving fine Come on party people shake your body line Ja, ja, ik voel hem wel. Ja, ja. Heerlijk, hè? Die zonnige muziek op de zondagmiddag bij CFM voor Zondag in Kennemerland Bij je tot aan 5 uur vanmiddag. Met zojuist Anne en de Soka Dance. We gaan eens even kijken naar de eredivisie. Want er is één wedstrijd vandaag al gespeeld. We hebben het over FC Groningen tegen Roda JC. Doe je oren maar even dicht, Robert jan Eindstand 0 tegen 1, wederom een verlies voor FC Groningen. Half 3 zijn de wedstrijden gestart, Ajax tegen de Graafschap. Daar op dit moment alweer gescoord door Ajax, 1 tegen 0. Vitesse, Ado Den Haag 0-0 en FC Utrecht tegen VVV, Venlo, eveneens 0 tegen 0 op dit moment. Ja, ja, en afgelopen vrijdag was het groot feest in Zwolle, want FC Zwolle die werd namelijk vrijdagavond kampioen van de Jupiler League. En duizenden fans hadden zich zaterdagavond voor de huldiging van FC Zwolle verzameld... ...op een drukbezet rode torenplein van de Overijsselse hoofdstad. Spelers en staf werden daar gehuldigd door burgemeester Henk Jan Meijer. Eerder op de avond werd de spelersgroep al onder luid applaus van het toegestroomde publiek... ...in een blauw-witte rondvaartboot door de stadsgrachten van Zwolle gevaren. Dus FC Zwolle volgend jaar in de eredivisie. Kijk, dat is mooi. We blijven je op de hoogte houden. De wedstrijd FC Utrecht tegen VVV Venlo is juist nog 0-0. Inmiddels is er gescoord door VVV Velo.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 Besides you lucked out, finally. And In Canemeland. Je blijft op de hoogte. Zand voor. Vrijdag werd de Euro Breakdown bij CFM gepresenteerd door DJ Sorro. Eigenlijk zouden we aan hem moeten vragen hoe die plaatje heet, maar misschien weet jij het ook al, zoon. Ja, ik weet het ook, want het is, het is, je zou zeggen dat het een gouden oude hit is. Ja, zo, maar klinkt hij dus zo wel. Hij is zo nieuw als het maar kan. Okay. En het is, uh, hij is van niets op 30 binnengekomen in de Euro Breakdown. En dat is Major Hawthorne featuring Rizzle Kicks. En het nummer heette The Walk. De Walk, nou dat kan je er zeker op doen. Kan je zeker, ja, met die stokjes ook nog hè. Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Hé, hey, oh. je hebt nu een nieuws over het circuit. Ja, nou het circuit, ik dacht dat we, de, dat we die geluidsdagen discussie nou uh, ver achter ons hadden liggen. En dat die al uitgebreid waren. Maar wat geschetst mij verbazing in de Zandvoortse courant. Want de voor- en tegenstanders van de uitbreiding van het aantal geluidsdagen van het circuitpark Zandvoort moeten met elkaar om de tafel. Dat is de voorlopige oplossing die staatsraadmeester Drupsteen de beide partijen vorige week dinsdag bood. De zaak gaat om, een milieuvergunning, om de milieuvergunning van het circuitpark Zandvoort, waardoor het duimende circuit extra geluidsdagen krijgt toegewezen. Circuitpark Zandvoort moet proberen om, net als het racecircuit in Assen, een convenant tussen de omwonenden, milieubeweging, het circuit en de overheden te sluiten. Aldus meester Drupsteen. Met de extra geluidsdagen wil Circuitpark Zandvoort graag meer aansprekende races organiseren. Ook zou er dan voor de mogelijkheid zijn om muziekfestivals in het dorp te organiseren. De provincie had de vergunning al verleend, maar een aantal bewegingen hadden een hoger beroep bij de Raad van State aangetekend tegen de vergunningsverlening. En dan komen ze, de gemeente Bloemendaal, Stichting Duinbehoud, de Milieufederatie en Stichting Zandvoort tekenen beroep aan. Tijdens de zaak bleek weer dat de partijen het voorlopig niet met elkaar eens kunnen worden, omdat ze lijnrecht tegenover elkaar staan. Over zes weken doet de Raad van State uitspraak. En we houden uiteraard die uitspraak voor u in de gaten bij CFM. Zondag in Kennenland, bijen tot aan vijf uur vanmiddag met uiteraard heel veel lokale en regionale informatie. En heerlijke muziek, waaronder wat nederpop, hier een stoutje lager, en net als in de film. Het was koud, het was donker, ik was helemaal alleen, toen de film was afgelopen.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 Say Every Heerlijk hè? De muziek uit de hitlijsten van tegenwoordig. Dus ook in de Euro Breakdown terug te vinden. Jorda, lallebei van Nickelback. Nog even kort berichtje zo vlak voor drie uur. Ja, en dat betreft de Grand Prix van Bahrein. dan hebben we het over Formule 1. Want de Grand Prix van Bahrein in de Formule 1 gaat dit jaar toch door. Dat heeft de Internationale Autosportfederatie de vier jaar vrijdag in een verklaring bekend gemaakt. Volgende de jaar zijn er voldoende veiligheidsmaatregelen getroffen. om de veiligheid te garanderen. De Grand Prix van Bahrein werd vorig jaar geschrapt vanwege de politieke onroer in het land. Ook nu is er on is het er onrustig en zijn er dagelijks protesten tegen de regering. Veel Formule 1-teams maken zich zorgen over hun veiligheid... en wilden het liefst niet racen op het circuit van Bahrein. Maar hij gaat toch toch door. Oké, okay, gelukkig maar. En tot zover ook dit uur, zondag in Kennemland. Zo dadelijk zijn we er nog twee uur lang met nieuws uit Zandvoort en de regio.